She knows I'm there and heaven knows I hope she goes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 De bank van Landschot heeft in het afgelopen half jaar een netto winst behaald van ruim 33,5 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de bank is dat te danken aan kostenbesparingen en hogere provisieinkomsten met beleggingen. Mexico gaat buitenlandse investeringen in het staatsoliebedrijf mogelijk maken. Dat is goed nieuws voor onder meer Shell. Mexico wil diepe oliebronnen in de Caribische Zee gaan aanboren... en heeft daarvoor de expertise nodig van buitenlandse concerns. In een ver verleden was Shell al actief in Mexico... maar in 1938 werd het bedrijf genationaliseerd. Het weer, wolkenvelden, buien, mogelijk met onweer, maar ook wat zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het De De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 6 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Prince. Zandvoort op zondag. in het nieuws Prins gaat en concert geven hier in Nederland en de kaarten die worden ras verkocht voor bedragen tot zelfs 400 euro per kaart. Niet te geloven, Joden. Klassieke van hem. Dat was Prince en de Raspberry Berets. Zo aan het begin van uur 2 van uh, Zandvoort op zondag. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albertje? Nou, uiteraard. Het vaste uh, onderdeel. De evenementenagenda rond de klok van half 4. En uh, we hebben het gisteren al gemerkt. Er zijn genoeg evenementen. Um, te, bijna te veel om op te noemen. Maar wij gaan ze wel opnoemen. Ja, echt waar. Uh, uh, in en rondom Zandvoort. En dat is allemaal rond de klok van half 4. De evenementenagenda. Tussen de zomersmuziek. Door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En volgen wij natuurlijk ook voor u uh, de eredivisie uh, als er, uh, de tussenstanden, CQ uh, Ruststanden. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM Zandvoort met zomerse muziek. Hier is Mettere Jims en Shammetier. MUZIEK <middels>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 Ik me tire, ik wil pourquoi parti sans motif. Parfois, je ik ik wil het niet, ik wil ik wil het niet, ik wil het het niet, ik wil Pour garder ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het het het Ne réfléchis plus, vas-y. sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je Stop, ne réfléchis plus, me guis. ne réfléchis plus, vas oh. me ZFM Zandvoort, Zandvoort. In 1980 word de klassieker van Dr. Hoek bij CFM Zandvoort. Dat was Baby Makes a Blue Jean Stock. 16 over 3, nogmaals goedemiddag en welkom bij Sanford op zondag. En ja, binnenkort 31 augustus. Het is nog even, maar voordat je het weet, is het 31 augustus. Dan is er open huis bij de reddingsbrigade en bij de brandweer in hun nieuwe onderkomen in Nieuw noord -Aubeltje. Ja, Wil jij de, de, de nieuwsberichten doen? doen ja, ja, wil de, ik ook wel doen de, hoor. Je hebt de helft al bij de vorige Maar daarom besteden we er nu alvast even aandacht aan, omdat het natuurlijk een geweldige. Uh, kans is om de, de, de locatie van de nieuwe kazerne van de brandweer en de reddingsbrigade te gaan bezoeken. En op zaterdag 31 augustus organiseren de brandweer Kennemerland en de Zandvoortse reddingsbrigade een open dag voor inwoners van Zandvoort en omgeving. Belangstellenden kunnen tussen 12 en 3 uur een kijkje nemen in de kazerne aan de Linneusstraat 2. De nieuwe kazerne is op 16 maart jongstleden feestelijk geopend. Medewerkers van de brandweer en de reddingsbrigade geven deze dag bezoekers een rondleiding door het gebouw. Daarnaast zijn er spectaculaire demonstraties. Het nieuwe pand heeft twee verdiepingen met een totale oppervlakte van ongeveer 1400 vierkante meter. Daarmee biedt het voldoende ruimte aan 15 werkplekken, 40 vrijwilligers en alle voertuigen van de brandweer. De reddingsbrigade gebruikt het pand als kantoorruimte voor stalling en onderhoud van boten en voor scholing aan de leden. De reddingsbrigade heeft 524 leden, inclusief jeugdleden. Dus schrijft u vast in uw agenda. 31 augustus, open opendag, kazernebrandweer en reddingsbrigade van 12 tot 3 uur. Bent u van harte welkom om een en ander te gaan bezichtigen. Dat mag je gewoon uh, niet gaan missen en genieten van uh, die mooie ruimte die ze daar in Nieuw-Noord hebben. Hier is Danny Martin en Cyril... Que we ya no es, ahora solo existe niet pasado. Ziet je haar goed, Albert-Jan? dat maakt niet uit, want dat zien we toch niet. Nee, want daar duidelijk kom je wel in beeld, hoor. <laughs> dus we hebben het over de CFM-webcams terug te kijken op www.cfmsandvoort.nl. Kijk live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Zo dadelijk zien we Albert-Jan dan ook wel. He, kan je even zwaaien. Nou, al je vriendjes en vriendinnetjes. Ja, dan moet ietsje iets lager, hè? Ietsje lager, hè? Blijft als als je haar maar goed zit, uh, Albertus. Zo is het toch? Wij gaan een lekkere dansclassic voor je draaien... zo op de zondagmiddag bij CFM. Hier is de BB&Q Band en Dreamer. Mijn collega Amatje Vosnie er tussendoor hoort. <laughs> Je hoort, de BB&Q met wat is het een lekkere classic En zelfde zondagmiddag bij CFM de single dreamer en daar is drie minuten voor half vier mee geworden. We gaan eens even kijken naar de tussenstanden van de eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, Albert-Jan. Ja, mag ik de eerste doen? Meneer? Ja, doe jij de eerste maar. FC Groningen, FC Utrecht, ruststand 1 tegen 0. En dan gaan we naar de wedstrijd van vandaag, wat mij betreft in ieder geval. AZ tegen Ajax. Ajax is er niet gelukt om de 0-1 zeg maar, tot stand te houden. Op dit moment een tussenstand. Daarvan. Tegen één. De daarvan, 1 tegen 1, de ruststand dus, daar hebben we het over. We hebben nog een plaatje en dan gaan we eens even kijken naar de evenementen die allemaal te doen zijn de komende dagen hier in Zandvoort. De evenementenagenda en daar ga ik zo dadelijk even lekker uitgebreid voor zitten hoor. Gewoon. Dat zijn de komende 10 minuten zo dadelijk voor jou, Albertje. Maar eerst hebben we de nieuwe zin van Mark Anthony, dit is Vivian en Mifida. De bijvraag hier in Salford Het komt helemaal goed. Hè? Met de veel activiteiten op het circuitpark hebben We hebben het over het all-timer uh, festijn. Wat daar uh, plaatsvindt. En natuurlijk in het centrum van Zandvoort <laughs> hebben we de grote zomermarkt. Oké, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay, en de evenmiddag, nee, weet je hoe dat nou komt? Ja. We hebben diverse verslaggevers op dit moment rondlopen in het centrum van Zandvoort. En die sturen allemaal mooie foto's. En daar zie je op hoe druk het is op dit moment in Zandvoort. Niet te geloven. En verwachten we binnenkort nog regen? Nou, volgens mij niet. Dus, <laughs> dus dan wordt, blijft het nog lang onrustig op de zomermarkt. Het uh, is lekker gezellig al daar. Gezellig in het centrum van Zandvoort. Met een heerlijk zonnetje erbij. Dus de... jij wilde vertellen dat de zomermarkt... Vanmiddag heel goed zit. erop. Heel de evenementagenda. En terwijl er dus twee grote evenementen... momenteel in volle gang zijn. <laughs> waaronder de zomermarkt in het centrum van Zandvoort. En het Nationaal all Festival... op het circuitpark Zandvoort. Uh, gaan wij kijken wat er nog meer te doen is... in en rondom Zandvoort de komende tijd... En dan beginnen we eerst de dinsdag tot met uh, vrijdag 16 augustus is het weer tijd voor het timmerdorp. En dan praat ik over de duinstrook bij parkeerterrein De Zuid. En de deelname is 25 euro per kind. En dat is van 10 tot 4. En uh, 100 Zandvoortse kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar... die gaan deze week een uh, eigen dorp timmeren van houten hutten. Het is hartstikke leuk om daar te gaan kijken. En uh, ik heb nog het laatste filmpje gezien van vorig jaar. Er komt een patat bij en er wordt goed voor hun gezorgd. Er is ook ehb in de buurt. En uh, wellicht dat de kinderen tussen 8 en 12 daar een heerlijke week gaan beleven. En wel in het Timmerdorp en de Duinstrook aan het parkeerterrein De Zuid. En het begint dinsdag de 13e vanaf 10 uur tot 4 uur. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan even op www.timmerdorpzandvoort.nl www.timmerdorpzandvoort.nl Dan gaan we naar de woensdag 14 augustus. Dan is er een zomerconcert van het Urkermansformatie. En dat speelt zich af in de protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Uh, de prijs is 20 euro en 17,50 euro in de voorverkoop En dat begint woensdag om 7 uur s'avonds. En wie goed gaat luisteren hoort dat de zee altijd zingt. En de plaats waar ze dan als geen ander weten is dat in het voormalige eiland Urk. In de zomertour van het Urkermansformatie bezingen de mannen van Urk alle uitdagingen die de Zuiderzee het dorp gaf. De stormen, de krachtmetingen, het afscheid en natuurlijk de liefde. De stemmen van de twaalf tenoren en bassen brengen die Richard Martin Martinmans veilloos samen. Maar u hoort ze ook allemaal één voor één in hun prachtige solo's. En dat is dus allemaal aanstaande woensdag uh, in de poststraat 1. En dat begint allemaal om 7 uur het zomerconcert van het Urkermans Formatie. Gaan we door naar de zaterdag 17 augustus. Dan hebben we het over de Jutters kofferbakverkoop. En dat speelt zich allemaal af op het Gasthuisplein. Van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags. En Vorig jaar was de kofferbakverkoop op het Gasthuisplein in Zandvoort een groot succes. En daarom heeft de organisatie besloten om het evenement dit jaar weer te gaan organiseren. En uh, dat is dus aanstaande 17 augustus op het Gasthuisplein... van 10 uur s morgens tot 5 uur Jutters kofferbakverkoop. Meer informatie kunt u vinden op www.onair-events.nl www.onair-events.nl dan, en echt echt, dat is voor de zeilliefhebbers en de waterratten onder ons... een must, zou ik bijna willen zeggen. Want op zaterdag 17 en zondag 18 augustus is het weer zover. De tweedaagse van Zandvoort met Eneco Luchterduinenrace. Dat speelt zich allemaal af op de watersportvereniging Zandvoort... aan de boulevard Paulusloot, paal 67. De aanvang van de eerste race is om 12 uur. Zaterdag de 17e om 12 uur. Het is een katamaran zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. En in dit weekend staat in het teken van de groot zeilspectakel langs de Zandvoortskust. De jaarlijkse Eneco twee tweedaagse van Zandvoort, zal dus dat weekend weer plaatsvinden. Op zaterdag wordt er een lange afstandswedstrijd gevaren. Voor de boten met een TR tot en met 107 een afstand van hemelsbreed zo'n 50 kilometer. Voor de boten met een TR en meer dan 107 is er een aangepast parcours, zodat het voor alle katamarans een gelijke uitdaging zal worden. Op zondag worden er korte baanwedstrijden gevaren. Deelnemers kunnen zich via een voorinschrijving op internet aanmelden en meer informatie informatie is te vinden op www.wwzandvoort.nl www.zandvoort.nl. .ww de tweedaagse van Zandvoort met een eco en race. Zaterdag 17 en zondag 18 augustus bij de watersportvereniging Zandvoort. En de eerste race zaterdag om 12 uur. En dat belooft een geschitterend spektakel te zijn. Zeker als het weer uh, zo is zoals het nu is. Gaan we naar zondag 18 augustus. Dan is het weer tijd voor het kerkpleinconcert aan de protestantse kerk. En dan heb ik het over naar de poststraat 1. De entree bedraagt 5 euro. En het concert begint om drie uur. Koperbasis-concert door het Emergo Brass Quintet. Een half uur voor aanvang van het concert is de, is de kerk open. Poststraat 1, zondag 18 augustus, kerkplein-concert van het Kopere Concert. Dan, zijn er, dan is er nog uh, een expositie tot en met 15 september... en dan heb ik het over expositie De Kroon op het werk... en dat is te bezichtig in het, het Zandvoortsmuseum... aan de Svaluweestraat nummertje 1. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Dus genoeg te doen in en rondom Zandvoort. Dan krijg je gewoon zin in Zandvoort, toch? Jazeker. De parel aan de zee, daar hebben we het over. Wie is Van Kessel en al zijn vrienden... God rest, family and vrienden. Met de Pardo aan de zee. Ja, vandaag de zomermarkt. Lekker druk in het centrum van Stalf. Op het circuit een alltime Festival. Wat willen we nou nog meer hè? Gezelligheid in het centrum en op het circuit. En altijd natuurlijk gezellig, want op het strand is het ook lekker druk vandaag met dit mooie zonnige weer. De moord, de amor, de moord, de moord, de moord, de moord, de moord, de moord, de moord, Juist door dat van uh, collega Albert Jan om half vier Wat zijn er weer een hoop evenementen he, in Zandvoort. Wij hebben in Zandvoort. En in Zandvoort is natuurlijk ook zin in CFM. Met 24 uur per dag, 7 dagen per week. Lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En zo nu en dan ook even vliegplaatsen op de zondagmiddag. Hier is Nucleus en Jam On It.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 Yeah, baby, that's me. I've got the beat, but oh, that's oh so sweet. Without me rocking it's incomplete. So rock this yo, Let's rock that yo, rock on and don't you dare stop. We rocked this butt with a 12-inch cut called Disco Queen tonight. When Superman looked up at me. He said, "You rock so naturally." I said, "Now that you've learned the deal." Ik had je gewaarschuwd, hè? het is een uh, friekplaat, maar ik vind no. het enorm goed. Je Nucleus uit de jaren 80 en Jam On It, wel liefst acht minuten lang bij CFM. Zo het op zondag bij je uh, tot aan uh, vijf uur vanmiddag met uiteraard heel veel lekkere muziek. Er zijn nog heel veel uh, zonnige hits die uh, er zo dadelijk aan gaan komen. Maar natuurlijk ook het nieuws, zo onder andere gaan we het hebben over het wereldkampioenschap garnalenpillen. Ja. Heb jij even mazzeld dat ik daar weinig van weet, dus ja. ik laat het woord over ja. aan jou. Gelukkig. Ja, want we hadden natuurlijk het Nederlands kampioenschap uh, in Zandvoort gehouden. En uh, het is uh, nou, daar, logisch gevolg daarvan, is natuurlijk ook de wereldkampioenschappen. Want het is Willemien Elsman uit Bentveld voor de tweede keer op rij gelukt om vice kampioen te worden tijdens de wereldkampio wereldkampioenschappen Garnalenpellen. De kampioenschappen vonden opnieuw in het Noord-Franse dorp Lefringkoeken plaats. En Elsman werd drie jaar geleden uh, Nederlands kampioen tijdens de pelwedstrijden van Café Oomstee en Talassa. Een jaar later had ze zich ingeschreven voor de wedstrijd wereldkampioenschappen en tot haar grote verbazing eindigde ze op de op de op één na hoogste treden van het schavot. Dit jaar had zij zich weer ingeschreven. en opnieuw kon zij naar het podium. om de medaille voor de tweede plaats in ontvangst te nemen. Elsman presteerde het om 153 gram garnalen. schoon aan te leveren bij de jury. De winnares Nicole van Zingel kwam tot het respectabele gewicht van 177 gram. Dus wederom een Nederlandse bij de top 2 van de wereldkampioenschappen garnalen. Dat is goed nieuws en wij hebben zonnige muziek onderweg van Harry Mendes. Hier is El Tiberon. Rooster music. Henry Mendes. Video oh, oh wat is deze lekkere heen hoor, uh, El Tiberon, Projecto Uno en Henry Nedes. En dat was alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft u twee van dit programma, Albert Jan. Maar niet getreurd hoor, mogen ze dadelijk nog een uh, uur lang uh, door tussen vier en vijf uur. Met onder meer het gedicht van de week en het dier van de week. En heel veel lekkere muziek onderweg. Hou de radio op CUFM, graag tot zo. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans will roll. This ain't nothing.